Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zeeland krijgt een zwaar beveiligde rechtbank en gevangenis... en een regionaal zorgcentrum. Dat en meer hebben het kabinet en de provincie Zeeland afgesproken... als compensatie omdat de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. De treinverbinding naar Rotterdam wordt sneller... en er komt ook een kenniscentrum in Zeeland... op het gebied van voedsel, water en energie. In 2012 werd besloten dat de marinierskazerne in Doorn zou sluiten... en zou worden overgeplaatst naar Vlissingen. Maar de mariniers wilden niet verhuizen... Begin dit jaar werd definitief besloten dat die verhuizing niet doorgaat. Zeeland was woedend en eiste compensatie. Premier Rutte noemt het niet verstandig en onverantwoord dat Corendon weer vakantiereizen naar Turkije gaat aanbieden. Voor dat land geldt het advies er alleen heen te gaan als het noodzakelijk is. Corendon biedt mensen bij terugkomst een coronatest aan en als die negatief is, dan is quarantaine volgens Corendon niet nodig. Rutte zegt dat Corendon daar niet over gaat. Minister Blok heeft Corendon aangesproken... op het besluit om weer naar Turkije te vliegen. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt... op 68 miljard euro, oftewel 8,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat is een stuk lager dan twee maanden geleden werd verwacht... toen hield het kabinet nog rekening met een tekort van 92 miljard euro. Het verschil wordt verklaard doordat vanwege de coronacrisis... uitgestelde belastinginkomsten nu alsnog in de begroting zijn opgenomen. De gemeente Amsterdam begint een antidiscriminatie en antiracisme campagne. De stad wil onder meer inwoners aansporen in te grijpen als zij getuigen zijn van racisme of discriminatie. En ook kijkt de gemeente welke straten, pleinen, bruggen en de standbeelden in de stad een link hebben met het koloniale verleden. En onderzoekt daarnaast wat slachtoffers van racisme, antisemitisme en discriminatie meemaken. Het weer volop zon en heet. Vanavond en vannacht is het in het hele land een enkele onweersbui onbuis, mogelijk. En het koelt af naar 19 graden. Morgen het bewolkt en dan komen er verspreid regen en onweersbuien voor. Met 22 tot 27 graden is het minder heet dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A7 van Horen naar de Afsluitdijk is de vertraging tussen Den Oever en Brezandijk nog een kwartier.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM Text TV. Ja, van Mio's kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. 26 juni, mijn naam is Walter Sands, dit is Welkom in Zandvoort, live hier bij ZFM, goedenavond.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 my love is blind can't you see my desire that's the way love goes Jackson. That's the way love goes. Buiten 30 graden. 18 graden in de ZFM studio. Mijn dierbare collega Jaap heeft de airco aan laten staan. Dankjewel Jaap. Sta je dan in je korte broek. Shine it up tonight, mm -hmm. oh, oh reggae. Regen, uh, echt van die lekkere zomerse klanken hier bij ZFM. En we hebben het vorige week al uitgezonden en iemand vroeg me de laatste keer weer aan van hoe zat dat nou? Want het is aan de kust toch altijd mooie weer en het heeft dan iets met de langste dag te maken en de zee die geeft de zee die neemt en temperaturen en water en dat soort dingen. En Jan Pelleboer, onze weerman uit Wolde uit de jaren 80, die heeft dat een keer uitgelegd. Dat klonk toen zo. En in omme nog 47 mm regen bij de langste dag heeft daar niets mee te maken. In de kustgebieden is een gezegd dat voor de langste dag neemt de zee, na de langste dag geeft de zee. Dat heeft betrekking op buien. Maar dat is niet de langste dag, daar kan u beter de periode half augustus voor nemen. Want dan is het zeewater pas op temperatuur. En zolang dat koud is, lossen de buien boven zee op. En in de late zomer en vroege herfst geeft de zee door die hoge temperatuur van het zeewater. Ola, ola. This is dedicated to that ooh-la Run it to me real quick I'll be going stupid for that ooh-la Don't make me wait I've been thinking about it all day You know what I want The second the minute I'm home It's ooh -la. For that old life, I wear my best tuxedo, and you can. Van de nieuwe John Legend en daarvoor de Jan Pelleboer. En leg eens even uit hoe dat zat met. Ja, ik weet het niet eens meer. Gaan we lekker door. Oude Soulmuziek hier bij ZFM 20 over 6. Goedenavond, dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sans. And it is <laughs> Oké, so, een ben de grootste zoon van dit moment. Dan maken we voor onze deutsche Gäste mal kurz den Wetterbericht. Also, heute 30 Grad, heute Nacht wird het warm, 20. En dan morgen am Tag so 21 Grad, aber ab 1 Uhr fängt het an mit Regen. En dan wird het wieder normal, so 20, 21 Grad. Maar het Meer is warm, Wasser is 17 Grad. En äh, ja, het gaat zo, so. het wordt een goede Woche, also normale Temperaturen.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 Roer geeft genoeg na het dood. Herbert Grunemeijer, omdat ja, de halve Roergebied hier in Zandvoort is. Ja, dan kan man zo maar. Den collega's als... Bochum, maar hier. Ja. Also hier voor alle Duitse gasten. Herbert Grunemeijer met chaos. Gaan wij terug naar Pretty Lady. Dat is uh, ja, een hele mooie nieuwe plaat van Tess Sultana hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ...van de nieuwe Tess Sultana. Pretty Lady. En ja, Tess Sultana dat is zo'n geniaal... ...ze is nog jong en ze speelt alles zelf. En er staan echt filmpjes van op YouTube... ...waarin ze alles zelf speelt en waanzinnig. Elke zaterdagochtend al meer dan 30 jaar... ...hebben wij Goedemorgen Zandvoort... ...het uh, opiniediscussieprogramma hier bij ZFM. En uh, ook morgenochtend is dat weer. Dan gaat het vooral over de nieuwe politiek die we hier in Zandvoort hebben, ons nieuwe college. Maar afgelopen week had uh, Roy Dongen een gesprek met de boswachter, of duinwachter. Ja, het is, hij noemt zichzelf boswachter. Wij noemen hem Duinwachter, Duinwachter Gerard. En uh, hij beheert mede met uh, zijn collega's hier de Amsterdamse waterlijnduinen. En er zijn heel veel jonge dieren en uh, daar vertelt hij over. Met, uh, in gesprek met Roy Dongen het gesprek van afgelopen zaterdag. Met Goedemorgen, Zandvoort.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 Je renders die moeder weer voorbij, ja dat is een schitterend gezicht, hè? dat is dan, uh, dat is zelf niet eentje, dat, maar dat zijn er nu tientallen die, uh, die kalfjes die geboren worden. Dus, ja dat is heel mooi, maar hier was er wat aan de hand, door was een trimmer, die had zeker keer bordjes niet gezien, verboden toegang. Dus ja dat zie je gelijk aan het wereld, die, uh, als, die, als die ergens van uh, schrikken of opgejaagd worden. Ja.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 Maar we moeten natuurlijk niet veel spechten hebben voor al die bomen. <laughs> nou. Nee, die spechten die gebruiken vaak die, die dode bomen, die oude bomen. Weet je wel, dat, uh, dat huil, hout is wat zachter. Dus daar, uh, ja, daar, daar tikken ze dan, hè? dat roffelen is ja. dat. dat uh, roffelen ze dan die gaten in. Trouwens, er zitten altijd veel meer gaten in dan als, als, als één. Want ze maken altijd van die uh, proefnesten. Dus daarom zie je soms in zo'n uh, ja, half verteerde boom. Nou, soms wel tien gaten.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 Robbie Robertson, Somewhere Down at Crazy River. En daarvoor hoor je onze boswachter Gerard. Boswachter van de Amsterdamse Later Duinen. In gesprek met Roy Dongen. Van de uitzending van afgelopen zaterdag van Goedemorgen Zandvoort. En luister vooral ook morgen vroeg. Tussen 11 en 1 naar Goedemorgen Zandvoort. Ja, en dan is het die plaats die altijd gedraaid moet worden. Hier is die, Verline. Alleen. En alleen, hebben is dat een goede plaat? En we blijven hem draaien hier op ZFM. Peace. Wonder. Fun day, Ook uit een film. Jungle Fever. Ook een hele leuke film. Lekker zo'n zomerfilm. De warmste dag. Ja, en dan zit het er bijna op. Het is uh, drie voor zeven. Ik ben er donderdag weer. En uh, ZFM gaat gewoon door. Vanavond om negen uur. See it. Lekker dance hier bij ZFM. En dan mogen vroeg vanaf 8 uur weer toepak. En dan goedemorgen zandvoort. Robin Albert Jan erachteraan... achteraan en dan Fred met zijn entertainment tot in de avond. En zondagochtend luister dan vooral ook naar ZFM Jazz. Van 11 tot 1. Echt 3 uur lang. Nee, van 10 tot 1, 3 uur lang jazz hier bij ZFM. Buiten nog steeds 29 graden, zeewater 17 graden, hoogwater vanavond wat over 9. Ja, dan ben je dus weer helemaal bij. Dit was Welkom in Zandvoort. Tot volgende week, tot donderdag en anders tot vrijdagavond weer. Tot dan.